8 uur. Dit is Radio 1. Het Marcel Oosten. Goedemorgen, straks in het NOS Radio 1-journaal. Studenten die worden geronseld als informant voor de AIVD. En daar is niet iedereen even blij mee, hoort u zo dadelijk. En in de Oekraïne gaan honderdduizenden betogers de straat op. Ze willen meer toenadering tot Europa. De geest is daar misschien wel uit de fles. Hoort u meer over in het bulletin. Hier is Mark Visser.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 Verder komt er voor vrouwen en christenen een passende vertegenwoordiging, zoals het wordt genoemd. Op het Taghierplein werd gisteravond voor het eerst in ruim een jaar weer gedemonstreerd... door aanhangers van de islamitische oud-president Morsi. De AFD werft studenten om aan inlichtingen te komen... over bijvoorbeeld demonstraties of krakersbijeenkomsten, schrijft het AD... op basis van verklaringen van verschillende studenten... die het afgelopen jaar zijn benaderd door de geheime dienst.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 China heeft gisteravond voor het eerst een maandraket gelanceerd met een robotwagen aan boord. 3, 2, 1.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 Die in ieder geval achter zitten, de echte stroopers zijn vaak wat meer eenvoudige jagers. Maar de organisatie achter de hele stroperij is goed georganiseerd en van een hoge criminele waarde. De stroperij is vooral een probleem in het midden van Afrika. Komende week wordt in Botswana een topconferentie gehouden over de Afrikaanse olifant.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 57 files, goed voor 225 kilometer. Opvallende files op de A2 Den Bosch naar Utrecht. Daar is een ongeluk gebeurd op de parallelrijbaan bij en Empel. Er staat 3 kilometer file en er is één reis ook dicht. Veel vertraging door een ongeluk op de A12. Arnhem richting Utrecht. Daar staat 15 kilometer tussen Knoopend Velpenbroek en de afrit Wageningen. De linkerreis ook is daar afgesloten. En op de A15 richting Rotterdam. Daar zorgt een vrachtwagen met pech voor veel vertraging. Er staat tussen afwit Leerdam en Hardingsveld Giesendam 13 kilometer... Bij harneksel giessendam is de rechterreis ook dicht. Dan in de regio Utrecht op de A27, komen we vanuit Almere. Daar staat tussen Hilpersum en Kloopend Lunetten 13 kilometer door een ongeluk. Bij Kloopend Lunetten is de rechterreis ook dicht. Heeft gevolgen wordt verkeerd op de A28 naar Utrecht. Daar staat tussen Soesterberg en Kloopend weert 8 kilometer. Nu gaat zo meer horen over de Russische diplomaat Dimitri Baradin, de tweede man van de Russische ambassade in Den Haag. Hij gaat zijn post verlaten.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 Warm jezelf op. Koop snel uw kaarten op concertgebouw.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Marcel Oosten. Twee jaar geleden, 2011, werd er door studenten geprotesteerd in Den Haag. Maar waren dit wel allemaal studenten... of misschien informanten van de geheime dienst? De studentenvereniging maakt zich in ieder geval zorgen. We worden zo meer over. Eerst naar Oekraïne. Want de hoofdstad Kiev is in rep en roer. Het besluit van de regering, van president Yanukovych om het samenwerkingsverdrag met de Europese Unie niet te tekenen... leidt tot grootschalige protesten... wat tegen de oproerpolitie medogenloos optreedt. Duizenden demonstranten eisen het aftreden van de president... En over de situatie in Oekraïne ga ik praten met D66-europarlementariër... Gerben jan Gerbrandi, die zich intensief bezighoudt met Oost-Europa. Meneer Gerbrandi? Goedemorgen. Goedemorgen. Maakt u zich zorgen daar over de ontwikkeling, in Kiev met name? Nou, niet direct zorgen dat ik verwacht dat het totaal uit de hand loopt. Uh, maar uh, ja... Het is natuurlijk wel zo dat president Janukovic van een uh, behoorlijke massa uh, op straat nu te horen krijgt... dat hij verkeerde besluiten heeft genomen. En op zich is het goed dat hij daarmee geconfronteerd wordt. Gevaar is wel dat het land uh, behoorlijk verdeeld is tussen het oosten en het westen. Uh, oosten wat op Rusland gericht is en het westen op Europa... En uh, ja, dat is natuurlijk wel een gevaarlijke situatie. Nou, na de Oranje-revolutie, we hoorden het onze correspondent ook vertellen... had niemand eigenlijk gerekend dat het nog weer zo tot massaal protest zou kunnen komen. Zag u dat aankomen? Nou, um, als je de afgelopen maanden al de peilingen zag... dan uh, zag je dat uh, iets meer dan de helft van de bevolking heel graag wil... dat de Oekraïne aansluiting zoekt bij Europa. En een, uh, een, een minderheid uh, wil richting Rusland... Um, ja, en als er dan uh, door Janukovic zo'n besluit wordt genomen... dan levert dat dus voor een heel groot deel van de bevolking een behoorlijke irritatie op. En ze hebben allemaal nog de gedachten van de Oranje-revolutie van negen jaar geleden in het hoofd. Dus ja, ik, ik sloot het niet uit dat het uh, op zo'n op, op zo manier uh, geuit zou worden, ja. Mm, maar kan het iets opleveren, dat protest? Nou ja, het, het, het is moeilijk. Ik denk dat wij, um, in, zeker in West-Europa, altijd onderschatten wat de rol van Rusland is. Ja. Um, als Rusland uh, niet zegt tegen de Oekraïne, dan uh, is het heel moeilijk om, uh, voor de Oekraïne om dat zomaar te negeren. Poetin speelt natuurlijk het spel zonder spelregels, uh, is bereid alles te doen om te voorkomen dat de Oekraïne naar het Westen uh, zich keert. En ik denk dat we dat uh, in Europa onderschat hebben. Tja, maar aan de andere kant... er zijn ook wel mensen, wel degelijk mensen... die zeer Europa-gericht zijn. Die Vitaly Klitschko, een beroemde bokser... woont natuurlijk in Duitsland, is volledig westers. Hoeveel invloed heeft zo'n man? Nou, zo'n man heeft zeker invloed. Uh, overigens ook andere. Uh, mevrouw Timoshenko, die nog altijd in de gevangenis zit... Uh, heeft misschien nog wel een grotere invloed op dit moment... Um, de fout die Europa volgens mij gemaakt heeft... is overigens de koppeling van de ondertekening van allerlei verdragen met Europa... aan de zaak Timoshenko. Dat heeft het veel te veel op de spits gedreven. En daarnaast, voor Europa moet dit een proces van lange adem zijn. We moeten met kleine stapjes landen als de Oekraïne... Um, ja, meenemen naar een westerse manier van leven. Een um, proces van lange adem. Democratie, vrijheid, economische voorspoed. Wint het op termijn altijd... En Europa moet dus ook die weg gestaag blijven inzetten. Ja. Want, u, u geeft al aan, dat moeten ze wel blijven doen, want uh, zo'n land, Oekraïne, zo aan de rand van Europa, is wel belangrijk voor de EU? Nou, absoluut. Uh, het is voor Europa uh, cruciaal dat aan, aan de randen van, uh, van Europa... Dat, dat we daar stabiele en op het westen uh, gerichte landen hebben. Uh, dat is politiek, economisch, noem maar op, is dat van levensbelang. Dus Europa moet daar zeker op blijven inzetten. De fout die, denk ik, gemaakt is ook om het met een big bang in uh, Vilnius vorige week... allemaal uh, uh, te beklinken. Dat was te veel. Dat is veel te bedreigend voor Rusland. Kleine stapjes doorgaan met het huidige beleid. Uh, Visa-regimes langzaamaan uh, uh, ja, lichter maken. En zorgen dat de Oekraïne via economische samenwerking... Uh, democratische samenwerking langzaam onze kant op komt. Goed. Hartelijk dank d 66 Europarlementariër. Gerben-Jan Gerbrandi... voor uw toelichting. Graag gedaan. En een goede morgen. Gaan we naar New York, want bij het ongeluk met de ontspoorde passagierstrein... in die stad zijn tenminste vier doden gevallen en ook nog 60 gewonden. Vijf van de zeven wagons liepen gisteren uit de rails... en twee van die wagons kantelden. Televisiestation CBS sprak met een omwonende en ook met een gewonden. Ik hoorde een uh, schreechende ruis, zo luid, dat het me opwokde. Normaal merk we het niet. Maar het klinkt als een grinding metal. Passenger Ryan Kelly broke his hand in the accident. Uh, I was sleeping when we, right, right before we went around the band. En I kind of woke up as the train started to tilt en then it went flying off. En I got thrown across back and forth, and it came to like a halt. And there was just people screaming and a lot of soot and dust everywhere. Ja, veel geschril, er kwam een stofwolk over ons heen. En ik werd heen en weer gegooid, zegt deze passagier, die er zelf met een gebroken hand vanaf kwam. Correspondent Wessel de Jong hoort u over de mogelijke oorzaak van het ongeluk.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 Maar ja, zoals een van de gewonden vanmiddag hier zei... Ja, ik geloof dat ik de komende tijd toch wel eventjes met de auto ga. Dus de schrik zit er bij velen wel in. Wessel de Jong over het treinongeluk in New York. Foto's en beelden vindt u op onze website nos.nl. De Russische diplomaat Dimitri Boradin... tweede man van de Russische ambassade in Den Haag... die in oktober het middelpunt was van een diplomatieke rel... tussen Nederland en Rusland, vertrekt uit ons land.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 Um, maar ja, het kan natuurlijk voor hem ook geen verrassing zijn dat hij weg moet. Uh, je, je moet je voorstellen dat hij in, in Den Haag gesprekken moet voeren met, met Nederlandse diplomaten en dergelijke. Over handelsbetrekkingen, over het schip van Greenpeace dat daar aan de ketting ligt en zo. Terwijl iedereen in zijn achterhoofd heeft wat er met die man allemaal aan de hand was. Ja, toch was uh, zijn arrestatie, zijn meenemen naar het bureau... het begin van een reeksje van diplomatieke incidenten. Bijvoorbeeld, en dat was nu behoorlijk ernstig... tweede man van de Nederlandse ambassade in Moskou... werd mishandeld, Onno Elderenbos. Hoe is het inmiddels met die zaak? Nou, uh, met Elderenbos zelf gaat het goed. Hij is onlangs nog in Nederland geweest, uh, volledig hersteld... Uh, maar het onderzoek naar die mishandeling... dat de Russen toen hebben beloofd aan minister Timmermans... dat heeft uh, voor zover bekend tot nu toe nog niks opgeleverd. Het is ook niet te voorspellen of dat ooit nog iets gaat opleveren. Maar het lijkt er intussen wel op dat de relatie tussen Nederland en Rusland... in rustiger vaarwater is gekomen. Want uh, nou ja, zoals je weet, de bemanning van het Greenpeace-schip... de Arctic Sunrise, die ook in die periode uh, werden gearresteerd... is inmiddels op vrije voeten, weliswaar nog op borgtocht. Maar dat is toch uh, een verbetering. Het Zeerechttribunaal heeft ook uitgesproken dat ze helemaal vrij moeten te komen, dat het schip ook moet worden vrijgelaten. Nou, Paradin is nu vertrokken. Dus allerlei obstakels tussen Moskou en Den Haag zijn wel een beetje uit de weg geruimd. Ja, zit Timmermans daar nog wel bovenop, op die zaak Elderenbos? Um, hij zegt van wel, ik heb geen reden om aan te nemen dat dat niet zo is, maar vanuit Nederland kun je de Russen natuurlijk niet dwingen om dat onderzoek af te ronden. Uh, Timmermans zegt in elk geval altijd dat hij de, de toezegging van de Russen om die zaak tot op de bodem uit te zoeken, dat hij die toezegging serieus neemt. Goed, dankjewel Welkom Boom vanuit Den Haag. Door naar de ANWB, Johnson Hoka met de verkeersinformatie. Nou, het is een vrij drukke spits, 280 kilometer. Er zijn veel ongelukken gebeurd. Veel vertraging in de regio Utrecht tot de A27 naar Utrecht. Tussen kloopend Endessen en Kropet Lunetten, 19 kilometer door een ongeluk. En daar is de rechterreis ook dicht. Daar staat het ook flink vast op de A28. Daar stad is de Maan Maarn en Kloppend ze weer te 10 kilometer. John Watts met Fischer Z. Hij zingt, Solang. Het NOS Radio 1-journal. tell me if they knew where you were. They said they thought that you were 9 geweest, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De Landelijke Studentenvakbond wil opheldering over de berichten... dat de AIVD studenten ronselt als informant. Het Algemeen Dagblad schrijft vandaag dat de Veiligheidsdienst... op die manier informatie wil van Nederlandse studenten in het buitenland... en zelfs zou hebben afgeluisterd bij een Utrechtse studentenvereniging. Eduard Schmid, de vicevoorzitter van de LSVB. Goedemorgen. Goedemorgen. Zelf wel eens benaderd? Nee, zelf ben ik nog nooit benaderd. Ook niet gehoord van collega's, studenten? Nee, ik heb het zelf ook nog nooit gehoord dat andere mensen wel zijn benaderd door de AIVD. Hmm, maar wel signalen gekregen dat de AIVD actief is onder studenten? Nee, nee, dit is natuurlijk ook iets wat je niet zo makkelijk waarschijnlijk durft te delen met anderen. Vandaar dat wij bijvoorbeeld via onze studentenlijn hier ook nog nooit iets over gehoord hebben. Uh, maar we wel heel erg vinden dat dit soort dingen dus blijkbare uh, praktijk zijn. Kunt u zich voorstellen dat uh, studenten, um, nou ja, doelwit zullen ik niet noemen, maar interessant zijn voor de AIVD? Nou, als ik kijk naar de LSVB en de protesten die de LSVB heeft georganiseerd... dan zijn het altijd vreedzame, geweldloze protesten geweest. En we zorgen er ook altijd zelf voor dat we een eigen orde dienst hebben... om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld demonstraties in goede banen verlopen. Dus ik vind het eigenlijk heel gek dat er alsnog dan blijkbaar geïnfiltreerd zou moeten worden... om te kijken wat we allemaal uitspoken. Hmm, heel gek, maar niet verboden. Want omwille van de staatsveiligheid mag de AIVD iedereen benaderen. Ja, maar dit is wel een uh, erg sterk middel wat gebruikt wordt uh, voor iets wat, wat, wat ons betreft niet nodig Het is. Eigenlijk buitenproportioneel. En dus, zegt u, studenten zouden niet benaderd moeten worden?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 Wij gaan zeker bij het om opheldering vragen. Maar ik hoop ook dat er vanuit de politiek aandacht zal zijn voor dit onderwerp. Bijvoorbeeld kamervragen aan de minister. Nou, en als studenten zich nu melden, want ik ben benaderd. Wat, wat is dan het advies? Nou, als studenten dat willen, kunnen ze natuurlijk altijd naar onze studentenlijn bellen. Die staat voor iedereen open. Mailen kan ook. Dat kan gewoon helemaal anoniem. En ik hoop in ieder geval dat we op die manier kunnen kijken wat er nou precies allemaal aan de hand is. Eduard Smit, vicevoorzitter van de LSVB. Hartelijk dank voor de snelle reactie. Goedemorgen. Gaan we door naar de A2, tenminste, als hij daar nog is, Mayno Remmers. Ja. Bij Nieuwegein zit ik en de pomphouders die actie voeren... de pomphouders uit de grenssteek bij Limburg, die zitten achter mij... maar die hebben ook last van de files die niet overigens veroorzaakt worden... door die pomphouders, maar eerder door allerlei ongelukken... die we onderweg tegenkwamen. Maar het zijn niet alleen de pomphouders uit Limburg... ook uit Brabant, Zeeland, maar ook uit het noorden van het land. Zoals pomphouder Jan Metting uit Bellingen-Wolde, dat is vlak bij de Duitse grens. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waar zit u nu? Wij zitten in de file bij Utrecht. Ook al? Ja, ook al in de file natuurlijk. Um, ja? Met, ja, met hoeveel mensen bent u? Nou, ik denk uh, met enige honderden. En wel van meer. Ik heb daar geen kijk op, meneer. En wij nee. rijden met z'n allen eigenlijk. Dat zegt u? Ja, nee, bij Harmelen, dat klopt inderdaad, ja. ja. Um, uh, ja, het is natuurlijk de bedoeling om met een grote stoet richting Den Haag te trekken. Wat gaat u in Den Haag uh, uiteindelijk nog doen? Nou, we willen proberen nog meer aandacht te vragen voor onze situatie. De overheid die moet dat keer komen. Dus ze denken 370 miljoen binnen te halen. Maar dat gaat ze nooit lukken, meer. Er gaan zoveel liters de grens over. En dat is eeuwig zonde. Van iedere liter brandstof die in Duitsland wordt ja. getankt... vangt de Duitse overheid 60 cent per liter. Nou, dat is te gek voor woorden. Maar die, die pomp houden aan de ja, Nederlandse grens en ook de Belgische grens... Ja, die gaat wel door. Die kan ze mensen ontslag geven en die, ja, het is, nou, mee, dus die, die kan ze het ook sluiten. Het is namelijk niet alleen de benzine, maar ook andere producten... zoals bijvoorbeeld sigaretten uh, en cheque hebben we vanochtend al gehoord. Dat is in België speelt dat met name, daar is dat allemaal veel goedkoper. Dus dan loopt ja. het al helemaal om naar een Belgische pomp te rijden. Maar wat betekent het voor u als die accijnsverhoging aanstaande januari toch doorgaat? Wat, wat, wat denkt u dat er dan met, u, met uw pompstation gaat gebeuren? Nou, ik vrees net als al die anderen dat we de, de, onze omzet zien dalen. En dat heeft uiteraard geen gevolgen voor de, voor de rest. Hè. Ik bedoel, de werkloosheid. Ik heb 10 mensen in dienst. Ja, voor die 10 mensen ja, dan moet je het baantje dan ook voor vrezen. Maar ik moet ook als ondernemer, ik zal mijn bedrijf moeten sluiten. Maar dan ben ik wel in de gelukkige omstandigheid dat ik er een grote gemakswinkel bij heb. Dus en ik zit ook toch nog in een uh, vrij grote gemeente nog, een vrij, grote, vrij groot dorp. Ik heb nog wel vrij behoorlijk inkomen. Ik heb veel klanten trouw gelukkig. De mensen zijn heel trouw. En dat is wel wat waard natuurlijk. Maar ik doe het uh, voor de hele massa ook hoor. Uiteraard ben ik ook voor mezelf bezig. Maar ik vind ook voor de hele massa, we moeten het toch eens laten zien. De overheid die moet op één keer komen. En de week is die ja. wil pas in juni wil die, wil die dat moet, uh, evalueren. Maar dat is heel veel te laat. Dat is typisch, dat is typisch onze overheid. Ja. Evalueren en nog eens praten en vergaderen. En dan moeten ze een keer tot actie komen. Nou, dan ben je weer een half jaar verder. Nou, er zijn van die 800 pomphouders 400 gang aan de lat. Ja, dat, dat is eigenlijk het probleem hè, dat het uh, eigenlijk, want we zitten nu al in december, dus 1 januari, die accijnsverhoging, die is al, uh, die is al heel erg dicht in de buurt. Uh, vandaag ja. dus die actie uh, daar. Uh, wie doet er op dit moment trouwens de pomp als u nu in de auto zit? Want de tankstation moet verlopen zijn, neem ik nou, aan. Nou, ik heb gelukkig dat die medewerkers, die tien medewerkers. En daar hebben we de twee jongens hebben uh, groepen ah, die staan hebben. Uh, die zitten niet bij u in de, de auto. auto, nee. Nee, ik heb een, een ex-medewerker nou, ja, die uh, zit bij uh, met de auto. Nou, dan zien we elkaar misschien zometeen... bij een pompstation in de buurt van de afrit Harmelen. Want daar komen ze dadelijk bij elkaar. Ook de pomphouders die achter mij zitten. Onder andere vanuit Zuid-Limburg op weg naar Den Haag. Ja, iedereen heeft vertraging vanochtend. Maino Rimmers volgde de actie van de pomphouders. En zo dadelijk na half negen... hoort u meer over de gewelddadigheden en de protesten in Thailand. Ik krijg gewoon de juiste mensen niet voor die klus.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 Elke huisvestingsvraag kent één oplossing. De Mail bouwsystemen. Snel en flexibel, nu en in de toekomst. De Mail. Vandaag bouwen aan morgen. Kijk op de mail.com. Wilt u meer traffic naar uw winkel of webshop? Waar een wil is, is cent. Dit is Radio 1. Het is half negen, nu het NOS Journaal. Hier is Mark Visser. Kinderopvang en peuterspeelzalen moeten binnenkort aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen. Nu zijn de regels voor kinderopvang strenger dan voor de peuterspeelzalen... schrijven minister Asscher en staatssecretaris Dekker in een brief aan de Kamer. Werkende ouders krijgen voortaan kinderopvangtoeslag... voor zowel de kinderopvang als de peuterspeelzaal. De bewindslieden willen daarnaast dat de kwaliteit van het onderwijs omhoog gaat. Daarom komt er meer aandacht voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Maatregel gaat in op 1 januari 2016.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 Met meubels hebben ze deuren gebarricadeerd. De mensen buiten op het onafhankelijkheidsplein hebben tenten opgezet en ook barricades opgeworpen. Zijn ze het aftreden van de pro-Russische president Janukovic.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 En in Glasgow is een negende dode gevonden na het helikopterongeluk van vrijdag. Mogelijk liggen er nog meer lichamen in de kroeg waarop de helikopter terechtkwam. De brokstukken zijn nog lang niet opgeruimd. Dat is het nieuwsoverzicht. En naar veerplaza.nl. Mark of Hoef, goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Het kan dus nog best een aardige dag worden vandaag. Ja, er hangt nog bewolking op veel plaatsen, maar die gaat wel breken. Als je naar de lucht kijkt, zie je ook al tekeningen erin. En dat betekent dat die bewolking toch niet zo heel dik is. En dan gaat de zon doorheen schijnen. En dan wordt het vanmiddag een ja, best vriendelijke dag. Vriendelijke middag met zonnige periode. Uiteindelijk natuurlijk ook nog wel wat wolkenvelden. Maar het is droog en 6 tot 8 graden weinig wind. Heerlijk hmm. weer. Ja, en als je eens wat verder de week in kijkt... Ja, het gaat wel het een en het ander veranderen. Komende nacht wordt het koud, vriest het op veel plaatsen... maar ontstaat nevelmist en laaggangende bewolking. En dat betekent voor morgen toch een hoofdzakelijk grijze dag... met temperaturen van 3 tot 5 graden. Nog wel rustig met de wind. En dat gaat na woensdag veranderen. Woensdag krijgen we al een zwakke storing met wat lichte regen. Vanaf donderdag duidelijk meer wind. En laat op donderdag gaat het echt even goed doorregenen. En als die regen voorbij is, wordt de lucht zo koud... dat er misschien wel eens wat winterse neerslag bij gaat zitten. Nou, fijn allemaal. Dank je, Marco. Ja, het wordt spannend. Ja, hoi heel erg bedankt. Straks uh, dan hoort u uh, meer over Thailand. Maar we moeten eerst al naar de verkeersinformatie. Bij de ANWB, John Sahoka. 50 files, goed voor 245 kilometer, oh. een vrij normale ochtendspits. Uh, wel een paar lange files door ongelukken. Zo staat er op de A2 naar Amsterdam tussen Kloop het Oude Rijn en Apkoude. 17 kilometer een ongeluk. De rijstroken zijn zojuist weer vrijgegeven. Op de andere rijband richting Den Bosch staat 7 kilometer bij Waardenburg. Daar zijn ook inmiddels alle rijstokken weer vrij. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Kloop het Velpenbroek en Aflid Wageningen. 16 kilometer een ongeluk met uh, drie auto's. Bij de Aflid Wageningen is nog steeds de linkerijst ook dicht... Ook veel vertraging in de regio Utrecht op de A27. Komende vanuit Almere naar Utrecht. Daar staat tussen de het Eemnes en Utrecht-Veemarkt 16 kilometer. Ondanks dat de reizen ook weer vrij zijn... is er ook nog veel vertraging op de A28 naar Utrecht. Daar staat tussen af het Maan en Knoop het weer 13 kilometer. En verder nog een opvallende file op de A32. Heerenveen richting Leeuwarden. Daar staat tussen Groen Grauw en Leeuwarden 5 kilometer. Straks dus meer Thailand en ook de Raad voor de Rechtspraak. Die vindt namelijk dat hoger beroep in een rechtszaak... in vrijheid moet kunnen worden afgewacht.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 Over half negen, goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio in journaal. De Thaise premier, Yingluck Shinawatra, die zegt niet aan aftreden te denken. Gisteren moest ze in veiligheid worden gebracht... toen het politiecomplex, waar ze verbleef werd, aangevallen door tegenstanders. Onlust in Thailand hebben zeker drie en mogelijk ook meer levens geëist. Tegenstanders en aanhangers van de premier staan recht tegenover elkaar. Ik ga erover praten met Thailand-specialist Luc Knippenberg van de Radboud Universiteit... en hij is op het ogenblik in Thailand. Meneer Knippenberg. Goedenavond, Goeien... denk ik. Nou, Goeien... goedemiddag Middag nog. Ja, goedemiddag nog. Ja, nog. Hoe ja. is het op het ogenblik nu in het land? Wat ziet u? Het is uh, rustiger aan het worden sinds de, de rellen van, van uh, gisteren. Ze hebben toch wel uh, twee, uh, volgens mij, contact gehad om af te spreken dat het iets rustiger, om het iets rustiger te krijgen, ook omdat de verjaardag van de koning eraan komt. En ze hebben een gesprek gehad, de, de oppositieleider en de, de premier gisteravond... met een zeg maar, bemiddelaar van het leger erbij. Ja, maar een oplossing is er nog niet, hè? Nee, maar die oplossing is ook, wordt ook bijzonder ingewikkeld om die oplossing te vinden... omdat ze eigenlijk niet met elkaar praten. Ze hebben al overleg, maar ze hebben geen argumenten die ze met elkaar delen. Ze staan gewoon vierkant tegenover tegen elkaar. Ja, en daartussen staat dus politie, maar ook het leger. Hoe schat u de rol in van het leger op het ogenblik? Nou, het leger is, was, eh, niet van plan om in te grijpen. Omdat het eh, slechte ervaringen heeft ermee en omdat het verdeeld is op zich. Maar ik sinds gisteravond, lijkt het een beetje te gaan schuiven. Want ze waren bang dat die rellen uit de hand zouden gaan lopen. Dus ze zijn gaan, gaan bemiddelen. Mm -hmm. En het lijkt er een beetje op dat ze toch opschuiven richting de kant van de demonstranten. Maar ze zullen zeer voorzichtig opereren. Omdat ik, eh, dat ze, eh, ook zij hebben die verdelingen die door, dwars er doorheen gaan lopen anders. Mm. U geeft al aan dat een oplossing nog niet in zicht is. Dat het ook heel moeilijk gaat worden. Is het denkbaar dat uiteindelijk de premier moet aftreden? Nou, het is zo dat. Er zijn al gesprekken in haar eigen partij aan de gang. En in die gesprekken is de vraag of het misschien toch niet slimmer zou zijn voor haar om nu af te treden. Maar ik denk niet dat dat acceptabel is voor zeg maar, haar broer Taxin. Aan de andere kant kan ze nou ook niet aftreden omdat dat gezichtsverlies is. Maar tegelijkertijd is het zo dat de regering misschien straks niet meer kan functioneren omdat de strategie van de oppositie is van Soutet... de leider van de demonstratie... om eigenlijk de ambtenarij te verlammen. Hij heeft voor vandaag een nationale staking afgekondigd. 1, dat wil zeggen dat niet alle ambtenaren gaan staken... maar degenen die hem wel. En dat is eigenlijk al hetzelfde als de overheid verlammen. Maar als de overheid niet meer kan werken... dan kan de, de, de regering ook niks meer. Dan is de enige optie om dan maar te zeggen nieuwe verkiezingen. Ja. En voor de zittende regering is dat niet eens zo'n slecht idee... want ze gaan toch weer winnen. Als het op verkiezingen aankomt, winnen ze altijd. Hm. Dus de volgende stap is die staking en, en daarna? Is dat al te overzien? Uh, ik denk dat het nu rustiger gaat worden... tot de verjaardag van de koning voorbij is. Dan worden waarschijnlijk... als de onderling geen afspraken gemaakt worden om het aan te pakken... dan beginnen de, zeg maar, de, de, de schermutselingen... De demonstraties weer opnieuw. En omdat ze geen mensen hebben om dit soort conflicten op te lossen, gaat dat uiteindelijk wel escaleren. Goed. Dus dan krijg je het patroon weer omhoog. Ja, nou, oplossing is want, nog, uh, nog niet in zich, meneer Knippenberg. Nee, want ze hebben een die wil, dus een, een, een, een People's Council, mens, mensen, dus een groep, zeg maar, experts, neerzetten om, om dan uh, een nieuwe wet te formuleren. Maar de tegenstanders, die zeggen terecht, ja, wat er waar halen die mensen het recht vandaag om daarover te gaan praten? Het is, het is echt een gesprek tussen doven hier. Ja. Hartelijk dank voor uw uitleg, meneer weer. Ja, okay. Luc Krippenweg ja. van de Radboud Universiteit. En hij is op het ogenblik in Thailand. De Raad voor de Rechtspraak keert zich tegen een plan van minister Opstelten van Justitie... om mensen meteen gevangen te zetten na een veroordeling. Ze mogen dan hun hoger beroep niet meer in vrijheid afwachten. Die maatregel zou alleen gelden voor mensen die een celstraf van een jaar krijgen... of van twee jaar als ze geen slachtoffer hebben gemaakt...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 Uh, die wat meer van principiële aard zijn... waarbij iedereen zal zeggen... nou, uh, laat die, uh, die man of vrouw eerst zo zijn uh, proces in hoger beroep nog maar eens even afwachten voor uh, die in de gevangenis moet. Hmm. Maar die 15 uh, die kan er vandoor gaan. Daar is de minister natuurlijk bang voor. U nou, dat? Heeft u daar een punt? Ja, het, het kan zijn dat die, uh, die mensen er al vandoor zijn. Hè? Dat die ook niet uh, bij de behandeling bij de rechtbank... Uh, uh, ...zijn verschenen, maar de rechter heeft nu al de mogelijkheid... Uh, ...om te zeggen van, ik veroordeel iemand uh, tot een bepaalde straf... ...en ik uh, beveel gelijk de gevangenneming. Ja. Dus uh, de bevoegdheid bestaat al en die wordt ook toegepast. Ja. Maar waarom bent u dan zo bang voor het plan...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 geval moet je nou niet gelijk uh, zonder verdere toetsing in de gevangenis gooien. Dan moet je toch eventjes uh, de rechter naar laten kijken. En dat gebeurt in de praktijk ook al. Ja, en de, dat, zijn die, dat is die 85% die nu al in voorarrest wordt gezet. Juist, ja. ja. En dat is wel erg veel trouwens, 85% of, of niet? Ja, dat gaat dus om de, om de uh, meer ernstige misdrijven waar de rechtsorde geschokt is of een groot gevaar voor herhaling bestaat. Ja. Uh, dat soort mensen komt al in voorlopige rechtenis. En die 15% is een restcategorie die om een of andere reden. Uh, waar redenen voor zijn om die niet de voorlopige gerechten te houden... of uh, waarvan gezegd wordt... Uh, of, of die inderdaad uh, uh, zich verborgen houden voor justitie... maar die pak je ook niet met dit wetsvoorstel, die houden zich verborgen. Hm. Wat gaat de raad daaraan doen? Of tenminste, wat gaat die tegen de minister zeggen? Uh, wij zeggen tegen de minister: uh, kijk naar de besta bestaande praktijk. Uh, die lossen eigenlijk al voldoende op. En uh, voor zover dan een wetsvoorstel nodig is, doe eerst goed onderzoek naar welke gevallen nu <coughs> tussen de wal en het schip vallen. En wij denken dat dat er niet zoveel zijn. Dat onderzoek is er niet, of heeft de minister gewoon een verkeerd beeld? Denk uh, dat onderzoek dat, uh, <coughs> dat zou dus veel beter kunnen. Uh, en wij denken eigenlijk dat je met de bestaande wetgeving al heel goed uit de voeten kunt. Peter Lemaire van het Hof in Arnhem en voorzitter van het overleg van strafrechters. Hartelijk dank voor je Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan weer naar Marno Rimmers die volgt vandaag boze pomphouders. Hoe ver zijn ze inmiddels gevorderd, Marno? Ja, de pomphouders hebben veel last van de vertragingen op de snelwegen. Uh, we staan nu bij tankstation Hellevliet. Uh, dat is vlakbij de afrit Harmelen eigenlijk, op de A12. En hier hadden ze eigenlijk al moeten zijn, hè? Ja, inderdaad. Maar ze staan eventjes uh, vast op de A12, bij wageningen en bij Zaltbommel staan ze nu uh, op dit moment. Ja, vanuit Kelp en Ole vertrokken wij vanochtend. Met achterop de aanhanger onder andere zagen we een complete pompinstallatie. Uh, borden met tankstation te koop, aantal klanten geen. Uh, dit is Meneer Huiskens en hij is van de BOVAG. En die BOVAG die ondersteunt uiteraard ook de wensen van de pomphouders aan de grens. Ja, inderdaad. Wij hebben al een aantal maanden lang allerlei onderzoeken laten uitvoeren. De pomphouders zijn ook lid bij de BOVAG. Ja. Um, en deze maatregelen die zetten gewoon totaal geen zoden aan de dijk. Dat hebben we keer op keer nu uh, aangetoond. Ja, accijnsverhoging ga, zou ingaan per 1 januari. Dat is volgens het nieuwe belastingplan de bedoeling. We zitten nu al in december. Is daar dan nog wel actie tegen mogelijk? Ik bedoel, het, is, het moet alleen voor de Eerste Kamer, meen ik? Ja, over twee weken debatteert de Eerste Kamer over het gehele belastingplan. Zij kunnen geen amendementen indienen. Uh, zij kunnen alleen maar het complete belastingplan retour sturen. En dat uh, kunnen ze doen als er sprake is van onzorgvuldigheid en de besluitvorming. Of wanneer de maatregelen niet datgene opbrengen... Uh, waarvan men denkt dat, ze, dat het gaat opbrengen en dat is wat ons betreft in uh, beide gevallen is daar sprake van. Maar ja, dan zou het hele belasting dus het, uh, nieuwe belastingplan afgekeurd moeten worden juist alleen uh, onder andere vanwege die, die pomphouders aan de grens. Ja, er zijn nog wel is reëel? er zijn nog een aantal andere aspecten die, uh, die als onzorgvuldig kunnen worden aangemerkt. Uh, of het reëel is, dat moet uh, blijken. Een uh, senator in de eerste kamer die moet uh, heel erg sterk in zijn schoenen staan om een uh, soort uh, nacht van wie te gaan afdwingen. Ja, dat zou dan van de SP moeten komen? Nou, SGP uh, zou het moeten uh, SGP, komen. Ja. Want uh, uh, het cordon van die vijf partijen die het begrotingsakkoord hebben gesloten, uh, dat is toch wel vrij stevig. Uh, en het is juist, uh, die zijn juist tot elkaar gekomen om in de Eerste Kamer die meerderheid te krijgen. Ja, ja dus de kansen liggen wat dat betreft voor die pomphouders uh, niet, niet goed. Wat ik wel denk is, ja, je bent ondernemer. Misschien kun je als pomphouder dan toch iets anders erbij gaan organiseren? Nou, dat wordt een beetje lastig. Ik heb ook wel eens met pompouders gesproken, waar, waar tegen ik ook zei van, ga dan, uh, uh, als je hier in Venlo zit, uh, ga dan over de grens een pompstation overnemen. Maar dat blijkt toch wel heel erg lastig te zijn met vergunningen. Je komt er niet tussen in zo'n lokale gemeenschap. Uh, je ziet toch dat de Duitse ondernemers en de Belgische ondernemers... zich helemaal suf lachen over wat er in, uh, in Nederland gebeurt. Ja, in België met name is ook de check, De sigaretten zijn een stuk goedkoper. Dan loont het al om niet alleen voor die benzine... maar ook voor die check even in het weekend op en neer te rijden... om wat in te slaan. Hè? Mensen gaan ook weer jerrycannetjes vullen misschien. Gevaarlijk? Het kan gevaarlijk worden. We hebben gezien zelfs in België bij pompstations... dat daar gevaarlijke verkeerssities situaties ontstaan, dat er, uh, uh, er verkeersregelaars moeten worden ingezet. Dus de Belgen die zijn er ook niet al te blij mee. Maar het brengt wel heel veel geld, het laadje, voor hun. Nou, vanochtend wel ook wat tankstationhouders uit Duitsland... die de actie ondersteunden... Um... We wachten eventjes op actieleider Smeets. Kelpen oler Daar zijn ze vanochtend aangesloten in een soort kolonne. Uh, ze zaten net toen wij hier aankwamen nog bij Zalbommel, dacht ik. We verwachten ze wel. De tocht gaat dan uiteindelijk naar Den Haag. Ook naar, de, de, ja, naar Weker zelf. Um, ze gaan naar het Malieveld toe sowieso. En van daaruit trekken ze naar het plein of het binnenhof in, in Den Haag. Uh, ze hopen daar inderdaad nog een aantal politici te spreken te krijgen. En uh, Het zou uh, meneer Weker sieren als zij deze groep te woord wil staan. Ja. Die trouwens zelf uit het gebied van uh, volgens mij Weert. Limburg komt. Uit Weert. Dus die weet hoe het is om te tanken aan uh, de grens. Goed, ik kijk even de A12 af. Ik zie nog geen zwaailichten, ik zie nog geen aanhangers met een pompinstallatie erop. Maar ze zijn onderweg. Maar nog even over de acties van de pomphouders... die dus op de weg richting Den Haag. John Zahoka bij de ANWB. Is dat te merken in de ochtendspits? Uh, nou, het was wel iets drukker dan normaal. Maar dat had meer te maken met ongeluk, hoor, Marcel. Uh, op dit moment staat de teller op 205 kilometer. Veel vertraging in de regio Arnhem op de A12 richting Utrecht. Er staat 15 kilometer tussen Knoop het en af het Wageningen aan ongeluk. En daardoor staat het ook flink vast op de A50... vanuit Oss richting Arnhem 6 kilometer op het Grijssoort. En dezelfde a Brand vanuit Apeldoen richting Arnhem bestaat 5 kilometer van knolpend Waterberg. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Dit is het NOS Radio 1 journaal turn, turn the Takes me Sun. De productie van Saab is opnieuw gestart. Doek leek definitief gevallen twee jaar geleden... nadat het Victor Muller niet lukte om van Saab weer een succesvol autobedrijf te maken. En nu doet een chinees zweeds consortium een nieuwe poging. We over praten met de auto-analyst van de auto-industrie, Wim Oudewierning. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat er gemaakt worden in uh, Zweden? We gaan de uh, productie van de, van de Saab 93 sedan... Eigenlijk een al 11 jaar bestaand model gaan ze weer opstarten met wat uh, kleine wijzigingen om aan de copyrightrechten met General Motors uh, vandaan te komen. Behalve de motor, die komt wel van General Motors. Ze hebben ook een, nieuwe, een nieuw embleem, want uh, dat oude, daar konden ze niet over beschikken. Ja, en dan gaan ze heel voorzichtig proberen weer uh, uh, op de markt te verschijnen. Hm. En kan dat? Wordt de elektriciteitsschakelaar omgezet en draait die fabriek dan weer? Ze hebben alle, alle apparatuur gereedschappen om te produceren, natuurlijk wel. Het is, uh, uh, vorig jaar heeft een, een, een Chinees consortium, New Modern Energy Holdings, uh, hebben, uh, de, de meerderheid van de aandelen verworven. En inmiddels is dat 78%. 72% is in de handen van een, een stad, een grote uh, havenstad in China, Qingdao. En uh, ja, die, die gaan daar uh, natuurlijk eerst die zaad met die benzinemotor maken, een, een, een turbo-benzinemotor. En dan later, Stadium, komt daar ook een, een uh, elektrische aandrijving bij voor dat model. En daar uh, willen ze dan weer gebruik maken van de accu technologie van een ander Chinees bedrijf, een zusteronderneming van... National Electric Vehicle Sweden, want hmm. dat is dus de officiële naam van de uh, van de eigenaar van Saab nu. Ja, maar snap ik het nou goed dat ze in China gemaakt gaan worden? Nee, ze gaan in Trollhättan in, uh, in Zweden nog steeds. Woorden. Dat zijn nee. echte Zweedse auto's. Mag niet verward worden met een ander bedrijf in China die uh, Saabs produceert van een nog ouder model. Maar dat staat helemaal los van dit project. Goed. Maar nu de klant. Zit hij nog op een Saab 93 te wachten? Eh, er zijn ongetwijfeld eh, hele trouwe saapadepten... Die, eh, die vandaag eh, een, een glaasje aquafit drinken... Om, eh, omdat er weer een saap te koop zal zijn. Maar het zal heel mondjesmaat zijn. Voorlopig alleen eh, voor Zweden. Eh, die elektrische versie die zou voor China bestemd zijn vooral... Um, er is wel een, een, een soort typegoedkeuring voor de auto, maar of het nou een, een, een complete typegoedkeuring voor heel Europa is, dat uh, moeten we nog uh, bekijken. Maar ja, je hele dealerorganisatie die is eigenlijk afgebroken de laatste jaren. Ja. Er zijn geen importeurs meer, dus vooral daar moet uh, uh, veel aan ge, uh, geïnvesteerd worden. En ook een beetje vertrouwen bij die laatste overgebleven klanten terugwinnen. Ja, een saapadepte zegt u, maar is dit nog wel een saap dan? Uh, ik denk dat de auto, het product op zich nog wel een Saab is. Uh, uh, er is ook een nieuw management, wat gedeeltelijk uit Chinezen, maar gedeeltelijk ook uit Zweden bestaat. Uh, dus uh, ik denk dat de, de geest van Saab, zeker in deze auto, die ook herkenbaar is als Saab, want het is een bestaand model, uh, herkenbaar zal zijn. Maar uh, nogmaals, je moet het vertrouwen van die consument terugwinnen. En de historie leert dat doorstart van failliet gegaan uh, auto-ondernemingen, uh, ...vaak heel moeilijk is. Dat hebben we tien jaar geleden gezien met Rover. Uh, dat is ook in Chinese handen gevallen en MG. Uh, er worden wel auto's geproduceerd, deels in Engeland en deels in, in China. Maar echt succesvol is dat nog niet gebleven. Dus hmm. uh, je mag sceptisch zijn. Ja, en zijn de Zweden er wel blij mee dat hun, ja het is toch een beetje nationale trots, was saap, ...omdat dat toch dan nog bestaat? Uh, ik denk dat ze wel een zekere trots zullen hebben. Maar aan de andere kant zijn ze al een beetje aan de Chinezen gewend. Want uh, Volvo is inmiddels ook 100% van een uh, groot Chinees autoconglomeraat van Geely Motors. Dus ze weten inmiddels wel dat uh, als er dan geld moet komen om bepaalde bedrijven te, remmen, dat, uh, te redden... dat de Chinezen daarvoor uh, als eerste in de rij staan. Hm. Is in deze trouwens nog iets vernomen van Victor Muller? Het is heel rustig op het ogenblik. Uh, de, er is weinig van hem vernomen, maar... Uh, Vlak hem niet uit. Die zal ongetwijfeld met een uh, in zijn ogen briljant idee binnenkort weer eens uh, naar voren komen. Ja, ook op en, wielen? Uh, ik denk zeker op wielen, want uh, één ding kun je Victor Mullen niet ontzeggen. Het is een absolute automan. Ja. Uh, met zijn hart, wat dat betreft, uh, dat, dat stroomt alleen maar beziende doorheen. Wim Mouder Winning, hartelijk dank. Het laatste nieuws over saap. Saap startte dus de productie weer op van de 9-3. Het NOS Radio Enjournaal Media Overzicht. Met uh, Raymond Serré. In Nieuwegein is een kraanwagen omgevallen. Voor zover bekend raakte niemand gewond, maar de schade is groot, meldt RTV Utrecht. De kraan die in tweeën is geknikt, viel over het ING-gebouw... een fietsenstalling en een lossende vrachtwagen. Verderop werden appartementen boven het winkelcentrum geraakt. Daar zijn stenen uit de gevel geslagen. Straks na negen uur hoort u er meer over. De verdachte van de fatale overval op de Haagse juwelier Ruud Stratman horen vanochtend of ze ook in hoge beroep jarenlange celstraffen krijgen. Vorig jaar april werd de juwelier doodgeschoten. De toen 19-jarige verdachte vluchten... en werden een paar weken later opgepakt... en een van hen bekende zijn daad op de Georgische televisie. De weduwe van straatman Els Lokker zei in een interview met RTG West... dat zij en haar man zich bewust waren van de risico's. We hebben er natuurlijk wel rekening mee gehouden. Na de vorige roofoverval, dat was alleen maar dreiging. Daar hebben we hebben enorm veel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 En ja, het is nou eenmaal een vak met een risico. Het is zo zonde, want het is zo'n mooi vak. Maar het is nou eenmaal zo. En laten we vandaag dus de uitspraak in hoger beroep. Een kwart van de huizenbezitters betaalt zijn bijdrage... aan de vereniging van eigenaren niet of te laat. Bij de gemiddelde VVE staat er daarom nog zo'n 5200 euro open. Blijkt uit onderzoek van VVE Belang. Het is niet zozeer het bedrag, maar het feit dat achterstanden oplopen. Wat Kees Omer, directeur van VVE Belang, zorgen baart. zei hij bij BNR. Die 52. Lijkt op zichzelf misschien niet, uh, niet zo heel veel. Maar je moet dat eigenlijk zien op de begroting van zo'n vereniging van eigenaarden. En dan uh, afhankelijk van die, van die grootte van die vereniging ja. kan dat toch om een substantieel bedrag gaan. Amazon doet een proef met het afleveren van pakketjes met drones... onbemande vliegtuigjes. Nu blijkt dat niet alleen Amazon aan het experimenteren is geslagen. Bij een gevangenis in Georgia zijn vier mensen opgepakt... die probeerden om tabak de gevangenis in te krijgen... met behulp van een drone, meldt de BBC. Ze kunnen nu twintig jaar zelfstraf krijgen. En in Canada proberen criminelen dezelfde truc uit te halen. Gevangenisbond wil nu dat er strengere regels komen... voor het gebruik van drones. ZTF hooit keek naar de effecten van de kantoortuin op je oren. De laatste jaren zie je in Duitsland steeds meer open werkplekken... en lawaaideskundigen maken zich daar grote zorgen over. Zo zou het hardere geluid in deze kantoren zorgen voor geprikkelde werknemers... en leiden tot concentratieverlies. En doordat je meer stress hebt bij harde geluid... kan je op lange termijn zelfs ziek worden van de open werkplekken. Nou, hier valt het nog wel mee, de ziekte. En we hebben open werkplekken na negen uur. Het blijft u vooral luisteren, dan hoort u de minister van Sociale Zaken, Ascher En hij gaat dan praten over de kinderopvang. De kwaliteitseisen moeten overal gelijk worden, zal hij zo dadelijk gaan vertellen. Blijft u luisteren.